8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Onrust in het Midden-Oosten neemt toe. ING en Heineken komen met gunstige cijfers. En meer lesuren in het eerste jaar van het MBO.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 Naar schatting, duizend Sjaïdische demonstranten in Bahrein... hebben de nacht doorgebracht op een plein in de hoofdstad Manama. Ze hebben tenten opgezet en het plein omgedoopt tot Tagrierplein. De betogers nemen een voorbeeld aan het plein in Cairo... dat drie weken het centrum was van demonstraties tegen president Mubarak. De demonstranten in Bahrein beschuldigen de Soenitische minderheid van discriminatie. Bij betogingen in het oliestaatje zijn tot nu toe twee doden gevallen. Voor het eerst komen ook uit Libië berichten van gewelddadige protesten tegen de regering. De BBC meldt dat in de oostelijke stad Benghazi duizenden mensen de straat op zijn gegaan. Dat zou zijn gebeurd na de arrestatie van een advocaat... die een uitgesproken tegenstander is van het regime van Gaddafi. Ook na zijn vrijlating zouden de protesten zijn doorgegaan. De demonstranten gooiden volgens de BBC stenen naar de politie. Libische ordendiensten zouden daarop hebben gereageerd met waterkanonnen... traangasgranaten en rubberkogels.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 De winstprong is voor een deel te danken aan overnames, onder meer in Mexico. Voor 2011 denkt Heineken vooral te kunnen groeien in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. In Europa is dat lastiger. Daar wil Heineken merken op de markt brengen met een hogere winstmarge. De Bierbrouwer waarschuwt dat de hogere prijzen voor grondstoffen aan de klanten zullen worden doorberekend. MBO-studenten krijgen in het eerste jaar meer lesuren en betere begeleiding. Met deze en andere maatregelen wil minister Van Bijsteveld... de doorstroming van het VMBO naar het MBO verbeteren... waardoor schooluitval wordt voorkomen. Volgens de minister is voor veel leerlingen de stap van VMBO naar MBO nu te groot... Van Bijsteveld wil verder dat mensen niet meer naar het, naar het mbo kunnen zonder diploma. Jongeren zonder diploma die toch naar het mbo willen... komen in een nieuwe entreeopleiding, het huidige mbo 1. Van Bijsteveld benadrukt dat mbo'ers heel belangrijk zijn. We hebben goede vaklui nodig, zegt ze. Op de derde dag van de acties in het openbaar vervoer... neemt Rotterdam het stokje over van Den Haag. Maandag voerde Amsterdam al actie. De regering wil 120 miljoen bezuinigen op het openbaar vervoer in de drie grote steden. En met de acties willen de vervoersbedrijven laten zien wat dat zou betekenen voor het stads- en streekvervoer. Door de acties van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET moeten bus- en tramreizigers rekening houden met langere reistijden. Een aantal bussen, randstadredelijnen en trams rijdt helemaal niet. En andere lijnen en de metro rijden volgens de vakantiedienstregeling.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 Bush kreeg hem omdat hij president, vicepresident, directeur van de inlichtingendienst CIA en ambassadeur in China is geweest. En behalve Bush werden nog veertien anderen in het Witte Huis geëerd met de medaille, onder wie de Duitse bondskanselier Merkel en de cellist Jojo Ma. Dan het weer nog in het noorden nog wat buien, vanuit het zuiden breekt de zon door, het wordt zeven graden in het noordwesten en negen in het zuidoosten. Morgen droog en zonnig, 3 graden in het noordoosten, 7 in het zuiden. En na morgen wordt het iets kouder. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 31 files. Bij elkaar opgeteld 105 kilometer. De meeste files staan in de regio Utrecht. Eh, Verder is het een vrij normale spits. Eh, lange file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Emnes en Beeldhoven nog 5 kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. En vrij druk de regio Eindhoven op de N2 richting Maastricht. Daar staat tussen knooppunt Batendorp en Veldhoven-Zuid 6 kilometer.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 8.000... euro. Wat krijgen we nou? 8.400 euro. Jongens, het is iets wat piepje show. 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, ING heeft een goed jaar achter de rug. Jan Hommen, de topman, hoort u zo dadelijk. Hij zal vertellen dat de bank behoorlijk geld in kas heeft. Het kabinet heeft beduidend minder geld in kas, in ieder geval voor het onderwijs. Alhoewel, de regering ontkent bezuinigingen op het onderwijs. Het is in ieder geval thema geworden bij de verkiezingen voor de provinciale staten. En bezuinigen of niet, het moet in ieder geval beter in het MBO, zegt de minister. En daarom moeten mbo-leerlingen meer naar school. De minister wil dat de leerlingen in het eerste jaar... zo'n 150 uren meer naar school gaan. U hoort haar. We moeten echt uh, nog meer doen om het mbo ook in de komende jaren... Uh, de hofleverancier van uh, goed vakmanschap te laten zijn. Uh, het begint dat we de uh, overgang van het vmbo naar het mbo willen versterken. En dat gaan we doen door meer lesuren in het eerste jaar van het mbo. Zodat die overgang van het vmbo eenvoudiger is voor leerlingen. Maar krijgen ze dan nu te weinig les? Uh, nu klagen heel veel studenten toch over een uh, gatenkaasrooster... Uh, uh, waardoor kinderen gewoon uh, ja, uh, vaak niet geboeid zijn op de school... de motivatie wegvalt en daardoor ook schooluitval ontstaat. Uh, wat wij willen is dat als die jongeren van het VMBO afkomen... naar die grotere mbo-opleidingen toe... dat ze uh, in de klas geboeid worden door voldoende lessen... en daardoor ook gemotiveerd blijven om naar school te blijven gaan. Maar dat kan door meer les te geven. Klopt. We gaan extra investeren in het eerste jaar. Maar we willen ook extra coaching en begeleiding van jongeren in dat eerste jaar. Zo van zit je op de goede opleiding? Waar loop je tegenaan? En we zien toch voor heel veel jongeren dat die stap van dat, dat ja, besloten VMBO naar dat grote MBO soms gewoon te groot is. Minister van Wijsterveld van Onderwijs. Ja, dat onderwijs, daar hebben we het vanochtend veel over. Tot nu toe is dat een van de belangrijkste campagneonderwerpen... voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De oppositie beschuldigt het kabinet van bezuinigingen. Maar de coalitiepartijen zeggen... we bezuinigen helemaal niet op het onderwijs. Marcel Bril constateert dat de studenten daar heel anders over denken. Het Malieveld stroomde vol om te demonstreren... tegen de boetes voor langstudeerders in het hoger onderwijs. Hiervoor wordt geroepen actie, actie, actie. En in Nieuwegein waren leraren en ouders boos op de plannen voor het passend onderwijs. Wij zijn Waarom bent u verbijsterveld? Wij zijn verbijsterd dat deze bezuinigingsmaatregelen gedacht worden. In de twee NOS-debatten van de afgelopen dagen vlogen verwijten over en weer. Onvoorstelbaar dat deze kabine, eh, deze, dit kabinet ervoor kiest om daarop te bezuinigen. Dus dat kan niet waar, waar zijn. De heer Van Boksel weet dat hij gewoon onzin staat te krijgen. Nee. Maar dat is nee. namelijk niet waar. Het nee. wordt op onderwijs over. niet bezuinigd. Dat betekent dat wij zijn aan het verschuiven. We zeggen op de budgetten nee. die op dit nee, moment niet is goed echt. worden nee, nee, uitgegeven... Is niet waar. die budgetten nee, is moeten veranderen. Dat, dat is hetgene wat we doen. Meneer Hermans. Niet, waar. niet waar of wel waar, het wordt de hoogste tijd... om met Slans rekenmeester te bellen. Het CPB. Het Nederlandse Centraal Planbureau. De vraag is: wordt er nou wel of niet bezuinigd op het onderwijs? Nou, het huidige kabinet bezuinigt voor een deel. En dat geld zet het volledig vervolgens weer in om nieuwe intensiveringen te realiseren in het onderwijs. Dus netto wordt er zowel niet geïntensiveerd als bezuinigd. Dus het geld wat er is, wordt op een andere manier ingezet, maar bezuinigd wordt er niet? Dat klopt. Kijk, we praten verder met verslaggever Marcel Bril. Marcel, um, als ik het CPB zo hoor, heeft eigenlijk iedereen gelijk. Hè? Ja, niemand liegt. Zo kun je het in ieder dat geval fijn, beter ja. euh, formuleren. Want je merkt natuurlijk wel dat iedereen zijn eigen versie van de waarheid euh, benadrukt. De oppositie zegt er wordt bezuinigd op de langstudeerders. En ook nog eens 300 miljoen op het passend onderwijs. Dat is allemaal waar. Maar ze zeggen daar weer niet heel erg graag uit zichzelf bij: dat dat geld ook weer geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Zoals we net hoorden in het MBO. De minister die vertelde daar wat over. Dan de partijen die uh, hun uh, handtekeningen hebben gezet onder het kabinetsbeleid. Die verkopen weer, zie je wel. We investeren ook heus wel in bijvoorbeeld het MBO weer. Terwijl uh, ja, in die sector ook weer op andere plekken bezuinigd wordt. En zeggen de coalitiepartijen is het geen prestatie als we in totaal 18 miljard minder moeten gaan uitgeven. En dat we in totaal, als we alles bij elkaar optrekken en uh, aftellen, uh, uh, op de nul uitkomen. Dus niks bezuinigen en niks investeren op het onderwijs. Maar nee. daar valt weer een verwijt maken richting VVD, in ieder geval als je oppositiepartij bent. Want die hadden in hun verkiezingsprogramma staan... dat ze flink wilden investeren in dat onderwijs. En dat is niet gebeurd. Kortom, in die debatten behoorlijk wat verwarring... omdat niemand zit te springen om het hele verhaal... uit zichzelf te vertellen. Ja, ja, ja. Maar moeten we niet ook concluderen... dat uh, de een gewoonweg andere keuzes maakt dan de ander? Je haalt geld ergens weg dat je vervolgens... op een andere plaats weer inzet? Dat is eigenlijk het verhaal. Uh, keuzes maken, uh, als het gaat om dat passend onderwijs... Hè? het uh, ondersteunen van kinderen... Die die wat extra hulp nodig hebben, daar zegt het kabinet van: ja, we moeten ook bezuinigen, maar wij vinden ook echt dat te veel kinderen hulp krijgen, te veel kinderen zielig gemaakt worden. Dus het is niet alleen maar een bezuinigingsmaatregel. Wij geloven daarin en de oppositie is het daar pertinent mee oneens. Zeg, we zeiden het al, Marcel, het is een verkiezingscampagne thema geworden. Uh, waar ook maar weer komt hier de provincie om de hoek kijken? <laughs> nou, in elke school staat natuurlijk, of in elke provincie staan heel veel oh, scholen. Oh, ja, zo lustig. Daar ik gaat natuurlijk het uh, hele uh, debat. Niet over, uh, want dit gaat over landelijke onderwerpen. Het campagnethema is landelijk. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, je zou zeggen, uh, waarom dan dat onderwijs? Hè? Waarom is ja. dat nou een campagne onderwerp geworden? Want in totaal moeten 18 miljard bezuinigd worden. Op andere uh, terreinen moeten flink gesneden worden. Bijvoorbeeld ook een gevoelig onderwerp de regeling van de jong gehandicapten. Dus voldoende onderwerpen, zou je zeggen, waar de oppositie boos uh, op kan worden. Nou, dat gebeurt ook wel. Maar het onderwijs is tot symbool gekozen. Uh, een van de redenen is daarvan dat daar al hele concrete plannen liggen. De staatssecretaris heeft de bezuiniging op die langstudeerders al naar de Kamer gestuurd. En die minister heeft de kortingsvoorstellen op dat passend onderwijs ook al af. Nou ja, terwijl er bij sociale zaken tot nu toe geen hele concrete bezuinigingsplannen naar buiten zijn gekomen. ik kan me ook voorstellen dat ze daar in deze campagne nog heel eventjes mee wachten. Dus de snelst producerende bewindspersonen krijgen de hoon over zich heen van de hongerige oppositie. Kijk, dat heb je mooi gezegd. Uh, uh, nog even terug naar dat verkiezingsdebat. Daar zagen we toch dat ook Hermans het wel wat moeilijk had. kwam onder vuur te liggen over het onderwijs. Wordt de coalitie, denk je, al een beetje zenuwachtig... dat de oppositie nu juist dit thema heeft gemaakt... Um, van bezuiniging op het onderwijs? Zenuwachtig niet, want als je gewoon naar de peilingen kijkt... en als je die mag geloven, dan wint de VVD flink. Net als de PVV. Het CDA verliest dan wel weer, maar dat heeft maar weinig te maken... met het onderwijsbeleid. Dus die protesten zie je nog niet terug... in, uh, um, in negatieve ontwikkelingen in de peilingen. Je merkt wel dat... de wederzijdse irritatie toeneemt. Het zal vandaag ook weer duidelijk zichtbaar worden. Want dan praat de Tweede Kamer over de bezuiniging in het passend onderwijs. En uh, van de coalitie weet ik dat zij nu al balen... dat de oppositie er wel weer een verkiezingsdebat van zal maken. Oké, okay. Marcel Bril, dankjewel. En nog meer onderwijs, want zwarte scholen blijven gewoon zwart, zegt het kabinet. Steek daar geen tijd en geld meer in. Tweede Kamer debatteert daar vanavond over. Wij praten er straks over met de directeur van zo'n zwarte school. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB Johnson Hoka. Nog een vrij normale ochtendspits, 115 kilometer file in totaal. De drukste regio's, Utrecht en Amsterdam. Niet zo gek veel bijzonderheden, alleen op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Breukelen. Er staat een file van 5 kilometer en er is één reis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. 15 minuten over 8. Mark-Robin Visser is de grens over. Jawel, veel Nederlandse kinderen zitten op een school in België. Hebben ze daar eigenlijk zwarte scholen, Mark-Robin? Of ze hier zwarte scholen hebben. Nou, ik moet je zeggen, we hebben het er net in de docentenkamer hier in, uh, bij de Droomwolk. Want zo heet deze school in, in Kieldrecht. Vlak over de grens uh, hebben we het er net even over gehad met uh, mevrouw Windij, de waarnemend directeur hier. Zwarte scholen, hebben jullie dat hier? Die zijn er zeker in België, maar uh, onze school is voorlopig nog echt een witte school, ja. Maar hier in deze omgeving, hier zo langs de Nederlandse grens? Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, nee. ik kijk even om me heen. Nee, ik zie allemaal, uh, allemaal witte koppikers. Hè? Uh, het, het plein is zojuist open gegaan. Het gaat hier ontzettend gedisciplineerd. Dat is mij opgevallen, want het hek staat gewoon open. Moet je je voorstellen. En dan weten de kinderen, om kwart over acht gaat de bel... en dan mogen we pas door dat open hek naar binnen. Dus ze stonden hier net voor het hek al een stuk of twintig kindertjes... heel rustig te wachten tot het hek opengaat. Uh, uh, tot de bel ging en toen gingen ze naar binnen. Zeg, hebben jullie ook uh, Nederlandse kindertjes in de klas? Ja. Wie heeft er een Nederlandse... Er wordt al gewezen op één... Heel zielig jongetje. Jij bent dus een Nederlander. Ja. Ik ben ook een Nederlander, hoor. We kunnen elkaar de hand schudden. Ja. Waar woon jij? Um, Klingen. En hoe is het nou om in, in, in België op een school te zitten? Wow. Het zal niet zoveel verschil maken. Nee? Nee, denk ik niet. Denk niet. Ik zal eens even aan de Belgische kindertjes vragen. Hoe is het nou om, uh, om een Nederlandse jongen in de klas te hebben? Of om Nederlandse kinderen in de klas te hebben. Leuk. Je toch toch Nederlands, hè? Ja. ja, nee, eventjes nu een paar Belgische kinderen. Wie, is die, wie komt er uit Vlaanderen? Hoe is het om Nederlandse kinderen in de klas te hebben? Grappig. Oh ja, vertel eens, wat is er grappig aan? Uh, veel. Veel? Wat dan? Uh, Moritz geeft grappige antwoorden... Oh ja? Het zijn hele rare, hele rare types eigenlijk, hè, Nederlanders, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel, hè? Vindt u dat ook, mevrouw de directeur? Ik heb het antwoord niet gehoord. Ze zegt dat wij een beetje grappig... En toen zei ik, de Hollanders zijn gewoon hele rare types. Nee, ik vind ze best wel aangenaam. Hoeveel, kind, wel hoeveel Nederlandse kinderen heeft u hier op school? Uh, een 27 hebben we er hier op school. Maar daar zitten ook wel een aantal leerlingen bij die echt Belgisch zijn... maar die net over de grens ja. gaan wonen zijn. Ja. Dus dat is een percentage van ongeveer, u heeft ongeveer 280 kinderen? Ja, dus, dus dat is een kleine een... 10%. Ja, ja, voilà, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Het Nederlandse onderwijs en het Vlaamse onderwijs is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Heeft u het wel eens geprobeerd? Uh, ik heb het niet geprobeerd, nee. Ik ben ooit wel eens op bezoek geweest in een Nederlandse school vanuit uh, mijn opleiding. Maar uh, voor de rest is het mij niet zo bekend. Maar ik denk de algemene grote lijnen, dat die niet zo verschillend zijn. Vertelt u eens? Want je hoort in Nederland mensen zeggen dat het Belgische onderwijs is veel gestructureerder Kinderen zijn ook veel gedisciplineerder. Ik denk, uh, zij vertrekken ook vanuit leerplannen, vanuit doelen. Dat doen wij ook op onze school. Uh, het enige verschil is dat zij vaak uh, individuelere uh, leertrajecten aanbieden voor bijna heel de klas. Dat gebeurt bij ons ook, maar er wordt ook nog heel, echt wel vaak klassikaal les gegeven. Ja, ja. En ik denk dat daar uh, ook een stuk verschil zit. Ja. Ja, ja. Ouders, Nederlandse ouders, komen hier met hun kinderen omdat er bepaalde voordelen voor de Nederlandse ouders zijn. Dat weet u, hè? Kijk mij vragend aan. Van Mijn naam is Haas, ik weet van niks, maar volgens mij weet u het wel. Ik zal het zelf even vertellen. Het, het onderwijs het begint hier vanaf 2,5 jaar in ja, Nederland ja, ja, vanaf, dat... vanaf 4 pas. Ja, ja dat klopt. Wij uh, starten al vanaf 2,5 en uh, dat maakt dat ouders sneller kunnen instappen in het onderwijs. Wat ja. dat financieel voor of zo wel uh, een groot verschil maakt. Maar dat is ook voor de Belgische ouders, hey? anders moeten ze langer naar de opvang ja. die vaak duurder is dan naar school gaan. Ja, ja, ja. U bent wel blij met, uh, met de Nederlandse kinderen? In, aan de overkant van de grens maken de scholen zich een beetje zorgen, hè? want die scholen lopen een beetje leeg. Maar wij zijn absoluut blij met de Nederlandse kinderen, want ja, dan hebben wij een hoger aantal. En uh, dat geeft voor ons ook extra lestijden, dus extra leerkrachten, dus beter onderwijs. Ja, u mag niet klagen. Ik kijk even hier om me heen op het plein van de Droomwolk. Voldoende kinderen hier in Kieldrecht? Absoluut, absoluut. We zijn hier in Kielrecht de grootste school, dus uh, wij hebben voldoende kinderen. Maar er kan er altijd nog eentje bij. Er kan er altijd een bij. Mevrouw Windij van de Droomwolk in Kieldrecht, dank u wel. Graag gedaan. Nederlandse leerlingen op Belgische scholen. Hier uh, is er de laatste tijd veel geld en tijd gestoken in de zwarte scholen, zodat ze witter worden. Er zijn projecten opgestart, er is een postcodebeleid uitgevoerd... initiatieven zijn gestart, maar niks leek te helpen. En nu heeft het kabinet gezegd er geen energie mee in te steken. En ook geen geld. Vanavond wordt erover gesproken in de Tweede Kamer. De directies van verschillende zwarte scholen in het land... zijn teleurgesteld in de opstelling van het kabinet. En een van die zwarte scholen is basisschool Sint-Hubertus in Tilburg. De directeur, Candide Kassels, goedemorgen. Goedemorgen. Van Kassels, hoe zwart is uw school? Nou, als we, uh, we goed gaan kijken, dan denk ik dat we tussen de 60 en 70 procent allochtonen kinderen ja. hebben. En zou u graag iets minder zwart willen worden? Ja, daar willen wij eigenlijk heel graag. En daar zijn we dus ook volop mee bezig en steken we veel tijd en energie in. En dat, uh, ja, wij vinden dat belangrijk om allerlei redenen. Ja, de minister eh, zegt of de school nou zwart is of wit, dat maakt me niet uit. Het moet gewoon een goede school zijn. Hoe zit dat bij ja, u? Wat, ja, wat zijn, ja, ja, wat zijn ja, de prestaties ja. op uw school? Ja, ja, nou, ten eerste zijn wij gewoon een goede school. En uh, de vraag is natuurlijk: wat, uh, hoe belangrijk is uh, kleur daarin? De minister roept: kleur telt niet, kwaliteit wel. Ja, kleurveld niet. Ik vraag me af waar ze dat vandaan haalt. Is dat op school komen kijken, weet ze waar ze het over heeft. Ik snap niet wat die uitspraak eigenlijk op gebaseerd is. Het nou ja, is, is, is een beleidskeuze in feite. Hè? Zij zegt ik wil me niet meer uh, investeren, geld investeren in projecten om uh, zwart met wit samen te laten gaan. Het moet kwalitatief gewoonweg beter zijn en dat vind ik al voldoende. Daar bent u het ja, dus niet mee eens. Maar waarom ja. niet? Waarom bent u daar niet mee eens? Nou, ik ben het er zeker mee eens dat het kwalitatief goed moet zijn. En ik denk ook zeker dat uh, als jij, uh, scholen beter gemengd zijn, dat daar de kwaliteit ook door omhoog kan gaan. Waarom, dat, waarom juist om... in dat mengen? Omdat je heel graag een buurtschool wil zijn. Omdat je heel graag uh, iets wil betekenen voor de buurt. We willen integreren. We willen allemaal met elkaar kunnen leven. Mm -hmm. En gaan wij er zo mee om dat we zeggen van nou ja, uh, laat de allochtonen maar daar. En laten witte kinderen maar op die plek zitten. Maar, maar als die buurt als... nou ook uh, overwegend donker is? Als die, wat zegt u? Als die buurt nou ook overwegend zwart is, dan ja, is het ja, toch logisch die... dat die school ook zwart is? Als ik ja, maar even ja, de redenering ja. van de minister volg. Ja, ja, ja, maar dat mag ook. Hè. We, je kijkt gewoon naar de afspiegeling van de wijk. Is er, in, is er in een wijk een percentage van 50 allochtoon, 50 autochtoon, dan mag dat een afspiegeling zijn op de school. Is dat hoger, is dat lager, dan is dat ook prima. Bij ons is het bijvoorbeeld zo dat we tussen de 60 en 70 procent allochtonen kinderen op onze school hebben. Maar kijk je naar de wijk, dan is dat percentage dus niet zo. En dan is het dus geen goede afspiegeling van de wijk. Hm. Kinderen komen buiten en komen daar vriendjes of vriendinnetjes wel of niet tegen. Maar het ziet er wel anders uit als binnen onze school. Ja, wat heeft u eraan gedaan om die blanke kindertjes naar uw school te krijgen? Nou, wij, zijn, wij steken in in ieder geval op, uh, om uh, dat tegen te gaan met een goed segregatiebeleid vanuit onze gemeente. Daar zijn ze ook nu volop mee bezig. Op het hoogtepunt van deze plannen komt de minister en roept kleur telt niet. Terwijl wij nog midden in die ontwikkelingen zitten. Wij zijn onderdeel van een brede school die daar uitgebreid op inzetten. Die ouderinitiatieven uh, stimuleren, die folders voor de wijk maken, die scholencarousels organiseren. Waar de brede school als opdracht heeft gekregen om ja. dat uit te voeren. Dat klinkt, wel, dat klinkt mooi hoor, maar hoe maakt u het aantrekkelijker? Kunt u het iets concreter maken voor de witte kinderen? Hoe maken wij het aantrekkelijker? Door gewoon te laten zien dat wij met elkaar moeten leven. Wij halen ouders binnen. Wij uh, bieden activiteiten aan buitenschoolse activiteiten. Uh, Schone na schoolse activiteiten. Tussenschoolse activiteiten. En dat proberen wij zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen. En daarbij te laten zien hoe belangrijk het is wat je met elkaar kunt leren. En dat je van elkaar kunt leren. En uh, dat dat een basis is waar wij op dit moment ook van uit moeten gaan. We moeten samen kunnen leren. En wij moeten samen in deze samenleving verder kunnen gaan. Ja. En de minister. En kwaliteit willen wij. En kwaliteit zit hem. Vooral ook in de mensen op de werkvloer. Er zijn de mensen die het iedere dag bij ons op school moeten doen. En als daar dan ook middelen uh, voor weggehaald worden... en als dat allemaal minder wordt... dan zal er aan die kant wat moeten gebeuren. En niet aan de kant van de kleur. Nee, het is duidelijk. U zit midden in dat proces... en de minister stoort u daar midden in en daar baalt u van. Ja, die stoort mij daarin. En dat is dan niet alleen kleur telt, niet kwaliteit wel... maar ook de andere uh, uh, onderwijsbezuinigingen die daar allemaal ja. aan vastkleven... die hebben daar allemaal rechtstreeks mee te maken. Want mevrouw Kassel, Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Succes. Dank, dank u wel. Okay, tot ziens daar. Vijf minuten voor, half negen is het. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. Bankverzekeraar ING heeft cijfers bekendgemaakt zojuist. Uh, heeft een goed jaar achter de rug. Blijkt uit de jaarcijfers. Ondanks de spanning op de financiële markten... en het uh, voorzichtige economisch herstel... boekte het bedrijf een netto winst van 3,2 miljard euro. 2009 is er nog een verlies geleden van ruim 900 miljoen euro. Zwarte cijfers dus. In Amsterdam op het hoofdkantoor van ING, langs de A10. U weet wel dat gebouw. Financieel redacteur André Meijnema en ING-topman Jan Homme. André. Meneer Homme, een jaar geleden kwam u aan het roer te staan van ING in een hele turbulente tijd, de bestuurvoorzitter was net opgesteld. Het gaat niet helemaal goed. ...om staatssteun voor 10 miljard, um, het werd een jaar met dieper rode cijfers, ruim 900 miljoen. Dit jaar, vorig jaar, 2010, eindelijk weer zwarte cijfers, hoe voelt dat? Ja, het voelt natuurlijk een stuk beter dan wanneer je met, met negatieve cijfers voor de dag moet komen. Je valt niet naar te luisteren. Zeker denk dat wij de dit. Uh, goed gewerkt, verzekeringsbedrijf. Laten we dit maar afkappen, inderdaad. Gaan onderbreken. Ja, dit, ja, het gaat niet goed komen. Nou, hopelijk zo dadelijk nog. Uh, André Meijnenma met Jan Homme zo dadelijk in de herkans. U hoort hem ongetwijfeld nog wel. Het gokbeleid dan? Laten we daar maar over gaan hebben. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar Holland Casino... heeft uh, politieke discussies over het gokbeleid op scherp gezet. Holland Casino voldoet nu aan alle wettelijke eisen... als het gaat om tegengaan van gokverslaving en witwaspraktijken. Maar ja, het bedrijf ziet de omzet dalen... en hoopt met uh, entertainment, een klein theater... nieuwe doelgroepen naar het casino te lokken. De Rekenkamer voorziet grote risico's bij deze ontwikkeling. Per jaar wordt er naar schatting 3,2 miljard uitgegeven... aan legale kansspelen... Het meest aan speelautomaten en loterijen. Holland Casino is met een omzet van 600 miljoen euro als enige aanbieder van casino-spelen. een grote speler in die markt. Maar het gaat slecht met Holland Casino. Madeleine van Torenburg van het CDA. Ja, Wij denken dat er iets moet gebeuren. Welke kant het op uh, moet gaan. Er staat nog ter discussie. Dus het is goed dat het kabinet snel met, een, met hun visie op het kansspelbeleid komt. Dan kunnen we alles afwegen. om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we een verantwoord beleid blijven voeren. Iets aanbieden, graag. Maar uh, verslaving tegengaan, illegaliteit tegengaan... witwassen en andere criminaliteit uh, bestrijden... dat is toch iets waar je het CDA altijd uh, op mag aanspreken. Holland Casino is een staatsbedrijf dat als enige spelen mag aanbieden. Maar de bezoekersaantallen dalen dramatisch en de omzet is navenant. Die is de afgelopen jaren met zo'n 200 miljoen euro teruggelopen... Louis Bontes van de PVV. Nou, het gaat natuurlijk qua financiën niet goed met Holland Casino. De inkomsten zijn sterk teruggelopen. Er zijn verschillende factoren voor. Het illegale gokken kan toenemen, het internetgokken is misschien toegenomen. Je zou kunnen zeggen, ja, het komt door de economische crisis. Dus moet er iets gebeuren. Holland Casino heeft toestemming gekregen om ook entertainment aan te bieden. Om het casino aantrekkelijk te houden. Bart de Liefde van de VVD. Toch wel een klein beetje Las Vegas-achtige uh, situaties, maar dan op z'n Hollands. Dus het is allemaal net wat soberder en wat kleiner. Um, maar theaters, uh, extra horeca, uh, meer mogelijkheden. Um, dat is in potentie een uh, uh, concurrentie voor andere theaters. Uh, en Van der Ende, maar ook uh, de schouwburgen in de steden. Dus daar moeten we ook wel eventjes naar kijken. Het moet... Uh, niet een excuus worden van het Holland Casino moet meer geld krijgen... en daarom uh, uh, mogen ze van alles er in één keer bij gaan doen. De Algemene Rekenkamer is kritisch over die ontwikkeling. PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester. Nou, Holland Casino wil een concurrerend uitgaansconcept in de markt zetten. Dus die willen de concurrent van Joop van den Ende worden... omdat ze winst willen maken. Uh, en wij zeggen, Holland Casino is daar om verslaving tegen te gaan... en illegale praktijken. Dan moet je je dus ook daarop richten. En uh, niet alleen winstgevende concepten neerzetten.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 Protesten midden-oosten breiden zich uit en jaarscijfers ING en Heineken positief. Het is 1 over half 9. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Iraanse president Ahmedinejad zegt dat de protesten in het land nergens toe zullen leiden. Hij wil dat de organisatoren van de demonstraties worden gestraft. En dat zou tot nog meer protesten leiden, zegt correspondent Thomas Ertbrink. Als er een arrestatie plaatsvindt, dan, uh, dan zullen er zeker onrust uh, uitbreken. Als dat niet gebeurt, dan is het eigenlijk wachten tot het volgende moment waarop uh, de, de oppositie toewerkt... Uh, naar een nieuwe demonstratie, ik denk niet dat dat heel snel zou zijn. Bij confrontaties met de politie zijn zeker twee betogers gedood en raakten tientallen mensen gewond. Voor het eerst komen ook uit Libië berichten over gewelddadige protesten tegen de regering. Media berichten dat in de oostelijke stad Benghazi duizenden mensen de straat op zijn gegaan. Bank en verzekeraar IAG maakt weer winst. Vorig jaar ruim 3,2 miljard euro. In 2009 werd er nog bijna een miljard euro verlies geleden. De banktak boekt in het vierde kwartaal bijna anderhalf miljard euro winst. En de verzekeringstak leed in het vierde kwartaal juist 690 miljoen verlies. IAG is bezig het bedrijf te splitsen in een bank en in een verzekeraar. Heineken heeft ook een goed jaar achter de rug. De netto-winst van de bierbrouwer kwam uit op 1,4 miljard euro. 37 procent meer dan een jaar eerder. En ook meer dan waar analisten op hadden gerekend. De winstsprong is voor een deel te danken aan overnames, onder meer in Mexico. MBO-studenten krijgen in het eerste lesjaar meer lesuren en betere begeleiding. Minister van Bijsterveld hoopt daarmee de doorstroming van VMBO naar MBO te verbeteren. En dat moet leiden tot minder schooluitval. Nu klagen heel veel studenten toch over een uh, gatenkaasrooster... Uh, uh, waardoor kinderen gewoon uh, ja, uh, vaak niet geboeid zijn op de school. De motivatie wegvalt en daardoor ook schooluitval ontstaat. Van Bijsterveld wil dat mensen niet meer naar het mbo kunnen zonder diploma. De mbo-raad ziet wel wat in de plannen... maar voorzitter Jan van Zeil plaatst wel kanttekeningen. De minister suggereert een klein beetje dat het mbo er extra geld bij krijgt. En Het is verkiezingstijd, ik begrijp dat. Maar de minister vergeet gemakshalve dat ze een enorme bezuiniging uh, op het mbo uh, loslaat. 170 miljoen voor de 30 jaar en ouder die ook een mbo-diploma zouden willen halen. Ik voeg dit eraan toe, omdat als die bezuiniging doorgaat... de scholen heel veel energie moeten stoppen in het verwerken van die bezuiniging. En dan komt echt uh, nieuwe plannen komen in het gedrang. In Rotterdam rijden vandaag minder bussen en trams. Het openbaar vervoer protesteert tegen de bezuinigingen van de regering... op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Het blijft voor reizigers mogelijk om hun bestemming te bereiken, zegt de RET. Moeilijke, maar er zijn alternatieven. De metro rijdt wel gewoon alle stations af. Uh, kleine afstanden, pak vooral de fiets. Uh, ga misschien een stukje lopen. Uh, maar hou zeker rekening met vertragingen. Gisteren werd al actie gevoerd in Den Haag en de dag daarvoor in Amsterdam. En president Obama heeft aan oud-president Bush Senior de Medal of Freedom uitgereikt. Dat is in Amerika de hoogste onderscheiding voor burgers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de maatschappij. Obama prees Bush Senior om zijn karakter. His humility and his decency reflects the very best of the American spirit. En Bush kreeg die medaille omdat hij president, vicepresident, directeur van de inlichtingendienst in CIA en ambassadeur in China is geweest. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag hebben we een prachtige dag voor de boeg. De buien verlaten in de loop van de ochtend het noorden van het land... en vanuit het zuiden breekt de zon door. Vanochtend is het lokaal nevelig. Mist lijkt niet of nauwelijks te kunnen ontstaan. Vanmiddag wisselen wolken en zonneken af. De temperatuur komt vanmiddag uit op 7 graden in het noordwesten... en 9 in Limburg. En verder waait er een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanavond draait de wind door naar het oosten. Bovenland staat er dan een zwakke wind. Aan zee is de wind matig van kracht. Er zijn enkele wolkenvelden, maar zeker ook opklaringen. Komende nacht en morgenochtend is er dan ook kans op mist. De minima liggen vannacht rond het vriespunt, aan zee net daarboven.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 En dit is de ANWB verkeersinformatie met 26 files. Bij elkaar opgeteld 107 kilometer. De meeste files staan op dit moment in de regio Utrecht en Amsterdam. Het is wat drukker in de regio Amsterdam op de A7 naar Zandam. 10 kilometer tussen Permanent Noord en Kloopend Zandam. Geldt ook voor de A8 naar Amsterdam. Daar staat tussen Zaandijk West en Kloopend Koenplein 6 kilometer. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Kijk op kpm.com slash zakelijk of bel 0800 0105. Ook voor de voorwaarden. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan nu even naar OS, naar MSD. Het voormalige organon, medicijnenproducent Mark van Dam... onze verslaggever is daar al de hele ochtend wachtend op nieuws. Want die researchafdeling zou MSD helemaal gaan opdoeken. Al die mensen zouden op straat komen te staan, meer dan 2000, Mark. Maar toen ging er gezocht worden naar andere mogelijkheden, naar alternatieven. Hebben ze die gevonden? Het antwoord is heel kort, nee, die zijn nog niet gevonden. Er is gesproken met uh, meerdere overnamekandidaten voor een deel van het bedrijf, mogelijk het hele bedrijf. Maar zojuist uh, nog geen acht minuten geleden is uh, naar buiten gecommuniceerd dat al die besprekingen, al die o. onderhandelingen, dat die mislukt zijn. Dat is een behoorlijke tegenvaller voor iedereen die zich daarvoor heeft ingespannen en de eerste plaats voor het personeel. Dat is zeker een behoorlijke tegenvaller. Uh, op dit moment uh, staat dus nog de voorgenomen reorganisatie. Waarbij er 2175 banen verdwijnen. En 1000 banen, dus dat zijn die hoogwaardige onderzoeksbanen. Uh, ja, wat het volgende scenario is, is dat men intern uh, wordt zojuist uh, medegedeeld gaat kijken van, zijn er nog, uh, nog de zaken anders te doen? Kunnen we zeg maar met de kaasgaafmethode uh, nog, uh, nog banen behouden? Uh, uh, maar wel intern, dus niet met een overnamekandidaat. Hmm. En dat wordt natuurlijk heel lastig, want dat hebben ze natuurlijk al eerder bekeken. Ja, de uh, toekomst wordt er niet duidelijker op voor het personeel van Organon. Mark van Dam hij gaat op zoek naar reacties en naar verdere uitleg van de besluiten... die tot nu toe eigenlijk niet zijn genomen. U hoort hem later nog. Goed, op uh, 2 maart kunt u naar de stembus voor de Provinciale Staten... Verkiezen. Elke ochtend praten wij met uh, een van de lijsttrekkers van de Eerste Kamer. Want de statenleden kiezen op hun beurt weer de Eerste Kamerleden. Dat is nu misschien inmiddels wel duidelijk. Uh, wij praten vanochtend met GroenLinks-senator Maar Het is een goede morgen. Goedemorgen. We moeten nog even naar de actualiteit. Um, en die is dat er, um, na een verhaal in de Volkskrant... Uh, toch wat onduidelijk is, uh, de onduidelijkheid is gekomen over wat de Afghaanse agenten nou willen. Volgens de volkskant willen ze juist graag vechten. Gaan ze ervan uit dat ze ook worden ingezet voor militaire taken. Minister Roosentaal zegt dan vervolgens weer dat uh, het toch echt blijft bij agenten die worden getraind en uitsluitend politietaken zullen vervullen. Ik kan me zo voorstellen dat die hele discussie bij GroenLinks nu weer opnieuw begint. Nou, de discussie begint niet opnieuw. De discussie geeft nou precies aan waarom wij uiteindelijk de voorwaarden gesteld hebben... die we hebben gesteld om akkoord te gaan met die missie. Wij willen niet dat dit een militaire opleidingsmissie wordt. Vandaar ook dat wij in onze motie van vorig jaar en in onze opstelling tijdens het AO en het Kamerdebat van de vorige maand moet ik inmiddels zeggen ons hart hebben opgesteld en gezegd hebben dat wij een civiele politiemissie willen omdat ja, wij ja. willen meewerken, schouders willen zetten onder een civiele rechtsstaat, democratische rechtsstaat in Afghanistan Ja, u kunt dat wel willen meneer Tissen maar als we dan lezen in de Volkskrant dat de praktijk en de cultuur van een politieman in Afghanistan in Kunduz totaal anders is, dan heeft u volgens mij ook een probleem. Nee, dat zal dus extra druk leggen op de schouders van Rosenthal en Rutte om te onderhandelen met de Afghaanse autoriteiten, om in ieder geval te zorgen... dat de missie zoals wij die voor ogen hebben, dat die lukt. En als dat niet kan, als er dus geen overeenkomst kan... dan moet GroenLinks en overigens ook het kabinet zich weer opnieuw beraden... met de Tweede Kamer, of we dan deze uh, civiele trainingsmissie... voor politieagenten nog wel door moeten laten gaan. Maar dat zal toch in de praktijk blijken? Het zal toch pas in de praktijk blijken wat die politiemannen zullen doen, wat ze dat is, uitvoeren. Dat is de, de volgende fase. Doen. We zitten nu in de fase dat er een overeenkomst moet komen... met de Afghaanse autoriteiten. In die fase zitten we. En als we daaruit komen dat het echt gegarandeerd... een civiele politietrainingsmissie wordt... dan blijft het akkoord zoals het is. En kan dat absoluut niet gegarandeerd worden. Dan zal de Tweede Kamer zich met het kabinet opnieuw moeten beraden... over de steun aan die missie. Is, bent u niet bang dat uw achterbank erachter komt... voor zover is ze dat nog niet waren... dat de papieren werkelijkheid toch echt een ander is... als die in de praktijk. En dat er weer onrust ontstaat in uw partij? We hebben zojuist het congres achter de rug, uh, tien dagen geleden. Daar is een hele duidelijke motie aangenomen. Er zijn ook duidelijke moties uh, uh, weggestemd. Uh, natuurlijk is dit een open zenuw binnen GroenLinks. Ik zal dat niet, uh, niet verhelen. Uh, maar nogmaals, we zitten nu in een fase dat het kabinet... op grond van het besluit dat genomen is, ook in de, in de Tweede Kamer... dat wij moeten zorgen dat er een overeenkomst komt... met de Afghaanse autoriteiten, dat het een civiele... Politie, trainingsmissie is om de justitie, civiele justitieketen in Afghanistan mee op te bouwen... een voorwaarde om te komen tot een democratische rechtsstaat. We zullen u verlossen, meneer Tissen. Zullen we het maar even over de provincie hebben? Nou ja, van provincie Koenders naar de andere provincies in Nederland. Ja. Vind ik een goede stap, ja. Wat is de belangrijkste verkiezingsboodschap voor GroenLinks, voor de provincies? Nou, dat dit kabinet uh, de gordijnen dichttrekt voor het zicht op de toekomst. En dat kun je ook aan de hand van een aantal hele goede items... die in alle provincies een beetje spelen, kun je dat duidelijk maken. En dan geef je dit, er maar een paar dan. Nou, dit kabinet investeert in meer asfalt, meer uh, asfaltinfrastructuur... en bezuinigd op openbaar vervoer. Waardoor ook de bereikbaarheid van kleinere kernen... in de provincies zwaar onder druk komt te staan. Dit kabinet is... Als het gaat over de landbouw en de megastallen is heel helder. Ze willen die bio-industrie verder uh, uitbreiden. De Bleker is van enigszins geneigd om daar een maatschappelijke discussie aan te wijden. Maar wij vinden dan ook dat zeg maar, elk bestemmingsplan... dat mogelijkheden biedt de een megastal... dat het op dit moment onmogelijk gemaakt moet worden. Ja. Dit kabinet bezuinigt zwaar op zeg maar, de aaneenschakeling van natuurgebieden... zodat er ecologische hoofdstructuur in dit land gaat ontstaan. Meneer, meneer Tess, als ik even maar onderbreek he, over die megastallen ja. nog even... Marjan en van de Partij voor de Dieren... heeft die provinciale verkiezingen tot referendum... zo'n beetje omgedoopt voor die megastallen. Ja. Vindt u dat een goed idee? Wilt u daarin meegaan? Nou, ik vind het in ieder geval een hartstikke goed idee... dat Marianne Thieme, net zoals gewoon links, had, ook al jaren doet... die megastallen hoog op de agenda zet. En, eh, ik hoop ook inderdaad dat mensen die daar... op grond van de volksgezondheid, op grond van dierenwelzijn... zwaar tegen zijn, dat die massaal opkomen op 2 maart... en de juiste keuze maken. En de juiste keuze betekent in ieder geval... dat ze niet moeten stemmen op CDA VVD. Nou, dat is in ieder geval al oh, samenwerking eh, op links dan met de Partij voor de Dieren. Met de SP gaat dat misschien niet meer helemaal lukken. Want wij lezen onder andere op nu.nl dat um, de fractievoorzitter van de SP, Tini Cox, zegt dat dat helemaal mislukt is, die samenwerking, um, door juist die beslissing over Kunduz. Dat dat echt een, een, een schisma heeft veroorzaakt. Ziet u dat ook zo? Ik vind dat erg zwaar aangezet. Uh, zo ken ik mijn goede collega Tini Cox helemaal niet. Ik vind dat ook erg kort door de bocht. Zo ken ik hem al helemaal niet. Dus ik, ik kan het... Alle, absoluut niet onderlijnen. Maar de uh, het is, is, het... is kennelijk niet wederzijds meer. Nee, dat is wel, maar, maar goed, het, het, is, het is nu op dit moment campagne-retoriek vanuit de SP om heel helder te maken dat GroenLinks toch wel ongelooflijk naïef is uh, geweest. met betrekking tot het standpunt over, over Koenders. Daar zijn we weer terug. Uh, dank voor het bruggetje, mevrouw Gensen. <laughs> um, uh, dus ik neem de afstand van, het is ook gewoon niet waar. Zullen we dan maar eindigen met Koenders? of wilt u het nog over de provincie hebben? Zullen we nog even wat verder over de provincie ja, hebben? Ja, wat wilt u nog kwijt? Nou ja, kijk, je ziet de, die drie items die ik net noemde als het gaat over automobiliteit dat het GroenLinks echt hoog in het vaandel heeft staan... dat we moeten zoeken naar andere wegen voor mobiliteit... dat we zwaar moeten investeren op, op, op, op openbaar vervoer. Dit kabinet doet dat niet. Aan de hand van zo'n provinciaal thema kun je dus heel goed duidelijk maken... waarom dat kiezers naar de stembus moeten komen... om op twee maanden een andere keuze te maken... dan de keuze die dit kabinet in het zadel houdt. Ja, gaat u er alles aan doen dat mensen inderdaad hierover gaan stemmen... of dat ze er toch landelijk trekken en toch tactisch gaan stemmen... en toch over die meerderheid in de Eerste Kamer gaan hebben? Die meerderheid van de oppositie die op dit moment in de, in de, in de Eerste Kamer bestaat... die willen we graag zo houden, dat bevalt ons heel erg goed. Uh, dat ja. bevestigt ook de rol van de Eerste Kamer. <laughs> maar aan de hand van provinciale thema's, want daar gaat de twee machten op, kun je heel hel helder maken waarom dit kabinet niet een meerderheid moet gaan krijgen in de Eerste Kamer. Maar dit is, hartelijk dank. Graag gedaan. Tof is hoor u hij is GroenLinks-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. We houden u al de hele ochtend uh, op de hoogte over de onrust in de Arabische wereld. Die lijkt zich uit te breiden. In Libië zijn er nu ook protesten van de bevolking. Zo leren de laatste actualiteiten gaan we zo over praten. Eerst naar John Sehoka. Hoe is het op de weg, John? Het valt allemaal mee, Lara. 98 kilometer op dit moment. De meeste files in de regio's Utrecht en Amsterdam. In Amsterdam is het vrij druk op de ring Amsterdam, de A10. Daar is het langzaam rijden over 15 kilometer... tussen Zeeburgertunnel en Afrit IJmuiden. Dat de A50, naar arnhem de Opvallende file van 7 kilometer bij Renken. Daar is de linkerrijst ook dicht. En de voor extra vertraging op de N266. Dat is de weg Helmond richting Nederweert. Daar staat bij Someren 3 kilometer. En daar is één rijstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, het is onrustig in het Midden-Oosten. Afgelopen weken natuurlijk in Egypte en Tunesië. Afgelopen maandag in Iran gingen ze toch ook weer de straat op. Ze durfden het aan. Gisteren bezetten demonstranten in Bahrein. Ook een plein in hun hoofdstad. En vanochtend komen de berichten binnen dat er ook zelfs in Libië... dat Libië van Gaddafi wordt gedemonstreerd. Gaan we over praten met Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal Bertes Hendricks. Bertes, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens naar Libië. Nou, die durven. Uh, ja, en uh, het is nog een beetje onduidelijk wat er precies aan de hand is. De aanleiding is geweest: uh, de arrestatie van een bekende mensenrechtenadvocaat Fatih Terbil in Benghazi en wat ik ervan gezien heb, was gisteravond rond de nu of middernacht de eerste beelden via een mobiele telefoon Buitengewoon onduidelijk uh, beelden, maar daar waren wel heel veel mensen op straat, en uh, de, de man uh, die het commentaar gaf, die was zo opgewonden, want kennelijk was ook de politie erbij, dat het niet te verstaan was wat hij zei, maar uh, dat het onrustig is in, in Benghazi, dat is wat duidelijk is, ook de streek waar wel eerder uh, het verzet tegen het gaddafi regime uh, heeft gespeeld, dan met name het islamistische hoek, maar daar had hij nou net uh, recentelijk uh, een, uh, een soort verzoening mee uh, gepleegd. Dus hij heeft waarschijnlijk niet gedacht dat opnieuw uit Benghazi uh, de onlus zou komen. En het moet hem zeer uh, verrast en uh, kwaad gemaakt hebben. Nu zien we in verschillende landen dat er hard opgetreden wordt hè, tegen uh, mensen die in opstand komen, tegen protesterende Iranese bijvoorbeeld, Iraniërs, tegen uh, mensen in Bahrein. Wat, hoe zal Gaddafi reageren? Ik denk dat hij ook zal proberen om met uh, harde hand te reageren. Maar hij heeft er niet, uh, geen enkel twijfel over laten bestaan dat hij vond dat de reactie bijvoorbeeld op de Tunesië dat dat helemaal fout was. Hij heeft een hele lange reden gehouden op El Arabiya uitgezonden toen Ben Ali uh, uh, dreigde te worden weggestuurd. En ook weggestuurd werd. En zei dat het was helemaal niet nodig. En hij heeft ook op andere manieren laten blijken dat hij er niet zit. Uh, want uh, hij voelt natuurlijk ook wel dat hij als de man die al sinds 69 in Libië alleen aan de macht is. Uh, dat ook hij daardoor wordt uh, bedreigd. Dus hij zal zijn... er zijn nu ook al berichten dat hij zijn eigen supporters heeft opgeroepen... en dat hij uh, pr pro qaddafi uh, uh, demonstraties gaat organiseren. Dus hij zal zich zeker niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Dan uh, Bertus naar Bahrein. Bij de protesten vielen daar twee doden. Uh, wat is daar nou de oorzaak van de onrust? Nou, de voornaamste oorzaak is daar de, de discriminatie. Uh, waar de, de meerderheid van de bevolking, die Shiitisch is. nu al jaren aan, uh, aan blootstaat. en die al jaren uh, in een soort uh, politieke guerrilla. met uh, de machthebbers. dat is de Soenitische familie El Khalifa. verwikkeld zijn. Nu heeft die uh, Khalifa-familie wel eens, een tien jaar geleden. een aantal hervormingen doorgevoerd. Dat, dat, he, dat, door. dat is de koning, even Ja, dat is de koning. Uh, en, en de premier is ook van dezelfde. Dat is één grote familie. Business. En um, die uh, nu zijn ze geïnspireerd door het Egyptische voorbeeld. En dat zien ze ook in, in, in de inrichting van dat plein zelfs. Uh, die zijn weer de straat op gegaan. Er waren vorig jaar uh, ook al uh, in, uh, in augustus uh, onlusten. En uh, ja, dat uh, die, die discriminatie in werk, in woning. waar de shiïtische meerderheid, die ook de armste is, last van heeft. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, men ziet dat nu aanleiding om dat nu weer uh, in, in deze sfeer uh, van omwenteling in de Arabische wereld aan de orde te stellen. En uh, ja, het is een, uh, een, een moeilijke zaak... want uh, de, de, de familie die is een goede uh, bondgenoot van Amerika. Het is de thuishaven van de, van de vijfde vloot. Dus ook voor Amerika is het heel belangrijk. En uh, er is natuurlijk altijd het, uh, de schaduw van, uh, van Iran. Want Iran heeft in het verleden al onder de Shah... territoriale aanspraken gemaakt op Bahrein. Dus zegt de familie en krijgt zo de westerse het is allemaal uh, agitatie door Iran. Maar dat is een versimpeling van uh, de, de problemen die, die meer te maken hebben met discriminatie uh, van de, uh, de meerderheid van de bevolking door uh, de minderheid van Soenitische Ja, Toch heeft die khalifa clan de koning en de, en de eerste minister het wel geprobeerd. Hè? Een paar jaar geleden hebben ze toch een democratiseringsproces ingezet. Ja. Maar dat vinden ze niet genoeg? Nou, dat is een beetje teruggedraaid. Kijk, er is in ja. begonnen. En vorig jaar, augustus eigenlijk, toen eh, zijn ze helemaal de andere kant op gegaan. Toen kwamen er eh, protesten van, eh, uit Londen. Eh, want daar zit een soort Shiïtische oppositie in ballingschap. Eh, die, die hadden daar een persconferentie gegeven in de House of Lords... Eh, om het regime te criticeren. En toen ze terugkeerden naar eh, of ballingschap, het is een relatieve ballingschap... ze gingen gewoon terug naar Bahrein. werden onmiddellijk eh, opgesloten ja. en, en gemarteld. Ja. En dat leidde toen al tot eh, heel veel gedoe. En bij de verkiezingen afgelopen uh, in oktober... toen was er weer onvrede over de indeling van de kiesdistricten... waardoor de Shiiten weer minder vertegenwoordigd waren in het regime. Uh, dus die, die onrust is al langer. Het is nu Egypte wat weer de extra uh, vonk geeft om de straat op te gaan. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van Klingendaal... over onrust nu ook in Libië en ook in Bahrein. Ja, en dat soort onrust kan natuurlijk van invloed zijn... op het aantal vluchtelingen dat vertrekt uit die landen. Um, we hebben cijfers. Iraniërs, Irakezen, Afghanen en Somaliërs. Dat zijn de grootste groepen vluchtelingen in ons land. Ze hebben vaak moeite om werk te vinden. En als het dan lukt, is het vaak onder hun niveau. Wij praten erover met Jacco Dagevos van het SCP. Hij heeft deze groepen onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Iran en Somalië zijn, nou, volgens mij niet bepaald vergelijkbare landen. Om er maar even twee te noemen. Ik kan me zo voorstellen dat er grote zijn. Zijn tussen de groepen vluchtelingen? Ja, dat is ook zo. Het is zo dat uh, de Iraanse vluchtelingen in Nederland zijn over het algemeen erg hoog opgeleid. Het is eigenlijk een moderne, seculiere groep, die het uh, uh, zeker in vergelijking met de andere vluchtelingengroepen die we hebben onderzocht, het eigenlijk vrij goed doen. Somalis daarentegen die, die tellen heel veel lager opgeleide. Die zijn ook nog minder lang in Nederland dan bijvoorbeeld de Iraanse groep. En daar zien we toch wel enorme achterstanden uh, op de arbeidsmarkt en dus ook in het op in het onderwijs. Hoe komt dat, uh, meneer Dagen-Vos? Wat, wat zijn de problemen waar ze tegenaan lopen? Ja, wat een, een algemeen probleem is, is, is toch het vinden van werk. Uh, veel uh, vluchtelingen zijn, uh, logischer logischerwijs nog maar kort, in Nederland komen naar Nederland met uh, buitenlandse uh, diploma's die eigenlijk op de Nederlandse arbeidsmarkt niet zoveel waard blijken te zijn. Er zijn problemen met, het, uh, met, met de beheersing van, het Nederlandse, uh, van de Nederlandse taal. En verder is heel kenmerkend voor uh, eigenlijk de brede groep vluchtelingen... Is dat er veel gezondheidsproblemen bestaan. Uh, met name psychische problemen. En we zien in ons onderzoek dat er, uh, ja, dat, dat een sterke samenhang heeft... met uh, ja, gebrekkige participatie. Dus doordat ze niet deelnemen, worden ze ziek? of Nee, doordat ze, ze... nee ze komen eigenlijk naar Nederland. Daar hebben ze vaak al het een en ander meegemaakt... traumatische gebeurtenissen in het land van herkomst. Ook de vaak lange asielprocedure helpt niet... Ja. Um, en dan moeten ze uh, in Nederland hun weg proberen te vinden. En ja, die, die, met name die psychische gezondheid die, uh, die belemmert uh, ja, het vinden van werk, het leren van de taal en uh, andere vormen van participatie. Dat is een neerwaartse spiraal. Moeilijk om daaruit te komen, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat is zo. Toch zien we wel van uh, naarmate uh, vluchtelingen langer in Nederland verblijven, dat de uh, bijvoorbeeld de arbeidsmarktpositie wel verbetert. Uh, men vindt zijn draai. Langzaam maar zeker in Nederland. Uh, men volgt Nederlands onderwijs. Men, uh, men leert de Nederlandse taal. Uh, en dan zie je dat uh, naarmate men langer in Nederland verblijft... Uh, er wel stappen worden gezet. neemt niet weg dat de achterstand ook bij lang verblijvende vluchtelingen... nog steeds heel erg groot is. Nou vliegen ons allerlei cijfers om de oren over het aantal vluchtelingen in Nederland. Over hoeveel mensen hebben we het nou? Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar dus de vier grootste vluchtelingengroepen. Dat zijn mensen die uh, dus een status hebben. En dat gaat om ongeveer 150.000 mensen, met die vier groepen bij elkaar. En, en worden die mensen voldoende ondersteund in, in hun zoeken bijvoorbeeld naar werk? dat is tenslotte ook in ons belang? Nou, is op dit moment uh, zijn die mensen denk ik toch al voor een belangrijk deel op zichzelf aangewezen. Um, er zijn in het verleden wel specifieke projecten geweest om uh, vluchtelingen aan het werk te helpen. Um, die zijn er steeds minder. Uh, dus men moet dat toch vooral op eigen kracht doen. Ja, en dat kunt u daar een oordeel aan verbinden of bent u daar niet voor? Nou, wat we zien is de, bijvoorbeeld als het gaat om... Uh, en dat is een iets andere vorm van overheidsbeleid... maar toch ook wel erg belangrijk voor, voor deze groep is het inburgeringsbeleid. Daar hebben we ook naar gekeken. En uh, nou, een groot deel van deze groepen, of leden van deze groepen... hebben daar aan deelgenomen. En dat is gewoon echt wel een goede manier... om uh, een eerste stap te zetten in, het Neder in Nederland. Maar hè, dat Nederland... gaat op de helling als het aan dit kabinet ligt. Ja, dat, dat systeem gaat, dat gaat, grote, hè, dat, dat gaat wel in sterke mate veranderen. Um, het is de vraag in hoeverre uh, de deelname daardoor vermindert. Hè. Het is een, een systeemverandering. Het is niet zozeer dat het, het, het inburgeringsbeleid volledig verdwijnt. Maar het zou goed zijn om, om ervoor te zorgen... dat deze groepen uh, in voldoende mate deelnemen aan de inburgering. Ja. Uh, en op die manier eigenlijk hun eerste uh, integratiestappen maken in, in dit land. Ja, maar dat zal het toch ook moeten verbeteren? Want die inburgering is toch niet zo goed gewerkt dat ze makkelijk aan het werk komen? Nee, de inburgering is een, is ik zei het al, is een eerste stap. Uh, verder uh, is het denk ik belangrijk uh, dat, uh, dat men ja, aansluiting vindt bij sociale netwerken, om het zo maar te zeggen. Uh, men komt vaak uh, als alleenstaande, uh, heeft weinig netwerk, ook van, uh, van, uh, vanuit leden van de eigen groep niet. Uh, hmm. Het zou goed zijn om, om bijvoorbeeld uh, als, het, als het om specifieke projecten gaat, om, om uh, daar meer op in te zetten. Beetje. Ze meenemen in de vaart der volkeren. Zeker, ja. juist. Ja, Kodagen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het opzetten van tuigdorpen voor veel is een goed idee. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Nee, het is toch te gek voor woorden, zeg. Het is een pure luchtfietserij en het kost een heleboel belastinggeld. Het lijkt me een prima idee. Zijn we meteen van de hele PVV getuizen af in de woonwijken. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Je kunt toch niet waarmaken dat de maatschappij die overlast maar moet dragen. En uw mening die telt. Dit is gewoon veel te makkelijk. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.